12 uur. met het NRS journaal Den Haag gaat als eerste gemeente ingrijpen in de vrije huursector. Mensen met een modaal inkomen krijgen voorrang bij huurhuizen... tussen 720 en 1000 euro per maand... om te voorkomen dat ze uit de stad vertrekken. Zo hoopt Den Haag onder meer leraren, agenten en verpleegkundigen... binnen de stadsgrens te houden. Als de gemeenteraad met het plan instemt, gaat het op 1 juli in... Volgens de wethouder is het ingrijpen in de vrije huursector een noodmaatregel... zolang er nog niet genoeg nieuwe huizen zijn bijgebouwd. Kinderen met aandoeningen als autisme of ADHD komen te laat bij medisch specialisten terecht. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. De artsen en psychiaters vinden dat kinderen sneller en beter hulp moeten krijgen. Het gaat om de groep in de GGZ die valt tussen lichte hulp en acute zorg. Deze kinderen blijven volgens de organisaties te lang hangen bij het sociale wijkteam of komen op de verkeerde plek terecht. Ze pleiten onder meer voor landelijke afspraken over tarieven en regelgeving en minder overleg en administratie. Volgens economen van ABN AMRO daalt het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen dat in Nederland wil werken de komende jaren. Ze kunnen in eigen land steeds meer verdienen en krijgen ook vaker een vast contract. Veel werkgevers zoeken nu alternatieve arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit Zuidoost-Azië. Wielrenner Chris Froome kan mogelijk nooit meer professioneel fietsen, zegt de manager van zijn INEOS-ploeg. De Brit viel gisteren tijdens het verkennen van een parcours in het criterium du Dauphiné en brak zijn rechterdijbeen, elleboog, een heup en een paar ribben. Hij ligt nog altijd op de intensive care van een Frans ziekenhuis. Het weer af en toe zon, ook flink wat stapelwolken. In de westelijke helft kunnen een paar felle buien ontstaan. Het is 18 tot 21 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon en 21 tot 25 graden. S'avonds opnieuw kans op buien. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersapdate! Dit is tennis mooi van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files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 Dit is hele, hele, hele, hele Ja, en een hele goede middag bij een Nieuwe van Lunch, hier op uw donderdagmiddag. Donderdag 13 juni. Ja, en nog twee dagen is het zover. De 24 uur van Zandvoort. Vanaf 6 uur zegt dan ZFM Zandvoort uit vanaf het Amsterdam Beach Hotel. En in de middag hoort u natuurlijk live de vrienden van Zandvoort live. Hier op uw Zandvoortse radio. Vandaag hebben we ook weer een bomvolle uitzending. We gaan het hebben zo meteen over de Alp 6. Met Roy en zijn vrouw. Want die hebben het gelopen en ik ben daar heel erg benieuwd naar, en dit uur spreken we ook met Lea en Beer. Zij zijn van het Nova College. En zij hebben zometeen een heel mooi project in Theater De Krocht. Voor een, ja, voor een toch een, een belangrijk moment in hun leven, denk ik. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. U kan dit uur ook verwachten. In ieder geval heel veel gezellige muziek. Het um, artiest in het licht. En om niet te vergeten, het volgende uur bellen we met Susan Jansen. Of nee, we bellen met Brigitte van Eijg. Want uh, Susan is jarig vandaag, dus uh, die heeft helaas geen tijd. Maar we gaan met Brigitte van Eijg bellen. En zij vertelt natuurlijk al het laatste nieuws over de Vrienden van Zandvoort Live. Want het is wat hoor, dat evenement. En we bellen ook met Hilliansen, want het is de tweede uitzending van de maand. En dan bellen we altijd eventjes over het museum. En zij organiseren allemaal leuke evenementen tijdens de 24 uur van Zandvoort. En daar willen we alles over weten. Spannende muziek hier op de ZFM. Maar in ieder geval, wij zijn er klaar voor met deze leuke, gezellige uitzending. Dit is Zandvoort Luncht. En ik hoop dat u het plezier hebt om te luisteren. Mijn naam is Roy van Buringen en ik ben vandaag uw gast hier op uw radio.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 Het FM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. En we zijn weer lekker aan het lunchen. En uh, het is hier heel veel gezelligheid. Want uh, Lea en Beer zijn aangeschoven van het Nova-college. Goedemiddag Lea en Beer. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat jullie even tijd hebben kunnen maken om naar de studio te komen in jullie drukke schema. Nou ja, uh, fijn dat er in dit drukke schema tijd voor ons is. Ja, daar zorgen we wel voor, <laughs> toch? Want uh, ja, je weet uh, wie er achter de schermen mee bezig is dan. Hè, ja, precies. Ja, even voor de luisteraars. Ja, normaal had Dolly hier gezeten. Ja, Dolly heeft vandaag ook een drukke schema. Dus we hebben haar eventjes vrijgegeven. En uh, ja, volgende week is ze er gewoon weer gezellig bij. En uh, wil je Dolly gewoon horen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Aankomende zaterdag uh, zal Dolly samen met uh, Fred Heij... een paar uurtjes presenteren vanaf vijf uur... voor de 24 uur van Zandvoort. Maar we gaan het hebben over uh, jullie, uh, ja, jullie uh, afstudeerproject, toch? Ja, dat klopt. Ja, want uh, ik had... Uh, Afgelopen zaterdag Richelle en uh, haar uh, collega in de studio, uh, ja, Arjen, in, Arjen ja, ja. In, in, was bij Hotel Hoogland. Ja, en uh, toen uh, vertelde zij van, nou ja, we hebben een afstudieproject in de Krocht. En uh, de Krocht is natuurlijk een heel mooi theater. En wij wonen in Zandvoort. Jij ook, Lea? Ja, klopt. En uh, Beer, waar woon jij? Haarlem. Haarlem. En um, ja, toen, jullie wij zijn in de Krocht terechtgekomen, Maar vertel even het begin, wat is, wat is het doel uh, van jullie uh, voorstelling? Nou ja, wij zitten nu dus inderdaad in ons laatste jaar van de uh, van uh, artiest theateropleiding op het NOVA college. En uh, dit jaar sluit je eigenlijk altijd af met uh, zelfgemaakte voorstellingen, die je dan ook uh, optreedt. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk wat wij uh, wat we doen. We hebben zeven voorstellingen, zeven ja, hebben we gemaakt, uh, zelf, geregisseerd en we spelen in meerdere voorstellingen. En uh, dat, uh, dat gaan we laten zien uh, vanavond en morgenavond. Ja, want er was nog even een probleem hè, met de locatie. Ja, de locatie is echt even een dingetje geweest. Um, nou ja, vooral omdat, kijk, het kwam op hele korte termijn. En uh, als student regel je dat zelf in je derde jaar. Ja. En uh, dus op een gegeven moment hadden wij nog maar twee weken of zo om een theater te regelen. Nou ja, dat kan gewoon bijna niet. Nee. Dus toen hebben we de kroeg benaderd en die heeft gezegd, nou dan, wij hebben wel een plekje. Uh, nou, dat is super fijn. Ja, dat is zeker super fijn. Ben je ook nog niet een beetje trots als Zandvoorter... dat het dan in je eigen dorp plaatsvindt? Nou, zeker. zeker En vooral om uh, iedereen ook van de opleiding eventjes hier te hebben... en toch uh, te laten zien. En het is voor mij natuurlijk helemaal niet ver reizen. Dus dat is ook super fijn. Ja. Hey Beer, wat, uh, wat vond je van de krocht? Mooi, mooi. We zijn er geweest om even te kijken uh, hoe het eruit zag. Ja. En zo mooi van binnen. Mooi gebouw. Gewoon een goede grote zaal. Mooi podium. Dus dat was echt uh, top. Ja, ja en die wij... sfeer die er hangt, hè? Sorry? Die sfeer die daar hangt. Ja, het is, het is gewoon een hele fijne, rustige sfeer. En het is gewoon een top theater. Met de techniek op de juiste plek. Het podium zo verhoogd. De juiste hoogte. Het is allemaal. Uh... Ja, want dat is ook ja. een ding. We hebben uh, wel al voorstellingen gedraaid natuurlijk op de opleiding. Maar dat ja. was uh, meestal in het harder hout. En die heeft een, een platte vloer. Dus het is ook wel heel gaaf om iedereen even op zo'n heel mooi verhoogd podium te zien voor de laatste keer. Ja, nee, helemaal, helemaal super. Want uh, hoeveel, is dit het laatste jaar of uh, hebben jullie nog wat jaartjes te gaan op de school? Nee, dit is de, uh, het laatste jaar. En ook ja. de laatste voorstelling die we dus uh, doen met deze opleiding. Spannend. Ja, zeker. Hey, uh, wat, wat is jullie doel met, dit, met deze opleiding? Nou ja, de, hopelijk toch wel. Ja, de, de, in de klas zitten er heel veel verschillende uh, uh, mensen natuurlijk die heel veel verschillende dingen willen doen. Zoals we hebben er eentje die gaat uh, scenografie doen. Dus echt de decorbouw. En, uh, dus die is daar ook heel erg mee bezig in de stukken. Maar we hebben ook mensen die heel graag willen regisseren. Toch willen blijven acteren. Um, Docenten zitten er ja. tussen. En, en jij Beer? Ik uh, wil regie gaan doen. Ik heb ook twee stukken geregisseerd. Dat vind ik toch echt het leukste. Leuker dan spelen. Lea, wij kennen jou als een veelzijdig uh, iemand. Hè, in de entertainmentwereld. Um, wat, wat is... Wat, wat wil jij uiteindelijk worden? Nou ja, mijn hart ligt toch wel bij het, bij het acteren. Geen dierarts meer? Uh, misschien ernaast. Ja, okay. Je weet het niet. <laughs> ik weet nog heel goed in een interview met jou... Dat je, dat je zei dat je dierarts wilde worden. En toen was ja, het toch helemaal niet in beeld allemaal? Nee, nee eigenlijk is dat toen uh, één of twee jaar daarna gekomen. Toen ik inderdaad uh, in contact kwam met het Novo College... en deze opleiding, deze tak. En toen dacht ik toch wel, nou ja, dat ga ik dan toch maar doen is ook het enige waar ik toen me in heb geschreven qua school. Want ik, ik had zo het gevoel van hier moet ik zijn... en anders dan zoek ik het maar uit. Nou, dat is gelukkig goed uitgepakt. Ja, want uh, ga je hierna, hierna nog een volgende opleiding doen? Of, uh, nou ja, ik heb een, een tussenjaar. En in dat tussenjaar hoop ik nog heel veel te gaan spelen... en toch wel te doen. Um, dus ja, ja. Ik gewoon, uh, het is even mijn tussenjaar vullen... met van alles en nog wat en workshops en cursussen... En, gewoon mezelf verbeteren daarin. En hoe zit het bij jou, Beer? Ik ga ook een tussenjaar doen. Ja, je merkt gewoon uh, na drie jaar lang op zo'n opleiding zitten... dat het toch echt wel intensiever is dan je denkt. En ja. lange dagen maken, veel repeteren. Dus een tussenjaar ga ik sowieso doen. Ook omdat ik nog niet weet of ik docent wil gaan doen... of dat ik naar regie toe wil. Um, maar ook gewoon in het tussenjaar ja, heel veel bezig blijven met theater... en je verder blijven ontwikkelen... zodat je ook uh, beter uh, bij de auditie staat volgend ja. jaar. Met deze opleiding hebben jullie ook stages moeten doen, neem ik aan. Ja, dat klopt. En uh, vertel daar eens over, uh, Beer. Hoe was jouw stage en waar? Super tof. Ik ben naar het voor College gegaan. Eigenlijk onze hele klas. Lea ja. ook. Het is een middelbare school in Kastriken waar ze echt super veel met theater doen. En ik heb daar de uh, kerstmusical geregisseerd. Maar ook echt groot met buiten. Een heel uh, groot buitenpodium. Allemaal gezenderd. Ik bedoel, wij spelen zonder uh, zenders, zonder ja. microfoons. En daar hadden ze dat allemaal al wel. Dus dat was onwijs gaaf om te maken, die voorstelling. Dus ja, dat heb ik gedaan. En voor de rest uh, gaven mensen uit de klas lessen... of deden ze de grote productie regisseren. Het is dus een beetje allemaal verschillend eigenlijk. En uh, Lea, hoe, was, hoe is jouw ervaring geweest? Nou ja, ik heb dus ook op het Bonhoeffer College in Castricum... heb ik uh, lesgegeven voor een periode. Uh, nou ja, super vet om te doen. En gewoon hele, hele gemotiveerde kinderen daar... Die, uh, die zich helemaal voor je inzetten. En daarnaast heb ik... Uh, uh, ben ik regieassistent geweest voor de KTG. Voor de Kennemer Toneelgroep in uh, Haarlem. Ja. Uh, wat ook super tof is. Zijn we nog steeds mee bezig. Voorstellingen komen er ook aan. Dus allemaal stress. Uh, <laughs> Wanneer zijn die voorstellingen? Van de KTG? Ja. Uh, 22 en 23 juni. En zijn er nog kaarten voor te kopen als mensen willen kijken? Ja, meer dan genoeg. Alleen dan zou je even op de Facebook moeten kijken van de KTG zelf. Want ik zou nu op dit moment niet kunnen zeggen hoe je daarmee in contact komt. Um, Ah, dat, dat komt dan helemaal goed als mensen dat even gaan opzoeken op ja. uh, Facebook. Dan komt dat helemaal goed. We gaan even een plaatje draaien. komen zo zometeen nog even bij jullie terug. Dat je weer gaat staan. En dat je luistert naar die stem heel diep van binnen die je zegt: ik geef niet op, ik kan dit aan. Neem de tijd om te groeien en geniet van de route. Op een dag zul je er staan. Oh.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 de Ja man, met ik kom eraan. En de vrouwen hebben natuurlijk met 1-0 gewonnen daar in Frankrijk. Dus uh, dat gaat uh, helemaal lekker daar. En uh, het was wel een moeilijke wedstrijd hoor. Uh, want uh, ja, ze moesten er even lekker in komen, zeiden ze zelf al. Dus, uh, en ja, in Nederland, uh, natuurlijk de mannen zijn uh, tweede geworden in die uh, mooie finale. Dus uh, met, uh, ook met 1-0, maar dan voor de tegenstander helaas. Maar uh, ja... Zij komen er zeker aan. Want dat zijn de leerlingen natuurlijk van het Nova College. En uh, hoe heet de opleiding eigenlijk, Lea? Uh, het is uh, Nova College Artiest Theater. En, um, en, en als je, je je school mag aanprijzen hè, voor de komende nieuwe leerlingen. Mm -hmm. uh, doe dat eventjes. Vertel er eens wat over. Nou, het, uh, het ding wat mij heel erg pakt op de opleiding... is gewoon de sfeer die er hangt. Je zit in het gebouw van in Holland. Het is een, eigenlijk een, een hbo-school. En... Niemand kijkt daar raar op als je in een kostuum heen en weer loopt... of weet je je, je, uh, je lines doorneemt zeg maar, in de gangen. Dus de sfeer daar is gewoon helemaal top. Je kan echt doen wat je wil. Daarnaast, uh, gezien het een wat kleinere opleiding is... Uh, heb je ook echt een band met, uh, met je leraren. Natuurlijk wel ja. op een professionele manier. Maar je, je kan wel altijd daar uh, terecht met alles waar je mee zit. En er is altijd wel iemand die je kan helpen met wat je vragen ook zijn... Wat ik ook op deze opleiding heel fijn vind, is dat er uh, in het eerste en tweede jaar dan niet zozeer. Maar vooral eind tweede jaar, derde jaar wordt jou ook gevraagd: wat zou jij nog willen leren? Dus je hebt zelf ook heel veel input in: hé, hey, dit wil ik heel graag kunnen en hier wil ik heel graag in gestuurd worden. En dan houden ze daar heel veel rekening mee. Dus dat is super fijn. Nou, heel, heel mooi promotiepraatje, Lea. In ieder geval uh, helemaal goed. Uh, in ieder geval, als ze mensen daar naar de opleiding willen gaan. Zoek gewoon even wat informatie op en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, denk ik. ja we hebben uh, open dagen zijn er altijd voor de audities. Dus uh, ik zou zeggen, als je even de sfeer zelf wil proeven... zoek inderdaad even op wanneer zo'n open dag is. Uh, kom daar even langs, stel alle vragen die je wil stellen. En als het je, je bevalt, schrijf je dan zeker in voor de audities. Nou, helemaal goed. Nu even nog even over de voorstelling. Want ja, jullie spelen morgen en uh, zaterdag. Uh, nee, oh, nee uh, vandaag en morgen. Vandaag en morgen. Ja, ja. sorry. <laughs> Ik ben een beetje de dagen kwijt. Dus het komt uh, ook nog natuurlijk door de 24 uur. Al die, al die drukke schema's. Ja, maar in ieder geval uh, aankomen, of nu, vandaag, uh, hoe laat begint het? Het begint om 8 uh, uur. De voorstelling en de inloop is om half acht. Ja, want er zijn nog kaarten te kopen. Zeker. Ja, zeker. En uh, wat kost een kaartje? Een kaartje kost 7,50 euro. Uh, je kan gewoon aan de deur nog langskomen en zeggen... hallo, ik wil heel graag uh, toch wel dit zien. Uh, uh, je kan pinnen. Er kan gewoon gepind worden daar. En uh, op het moment dat je contanten 57 wil betalen... dan het liefst gepast. Ja. En uh, ja, vertel eens, hoe, hoe gaat het die avond? Want het is wel speciaal. Want het zijn meerdere stukken hè, die ja. mensen gaan zien. Ja, klopt. Het zijn eigenlijk uh, zeven stukken. En dat gaat eigenlijk alle kanten op. Er is een, uh, een klucht... Een hele ouderwetse manier van spelen van vroeger, maar ook bewegingstheater, cabaret, kleinkunst, uh, nou ja, noem maar op. Dus als je iets niet leuk vindt, dan wacht je tien minuten en dan komt er iets wat je weer wel leuk vindt. Dus dat ja. maakt het uh, een hele mooie avond. Nou, dat, uh, dat, dat is heel erg mooi, want wat inderdaad wat je zegt, cabaret zit erin, ja. uh, een klucht. Hoe hebben jullie dat mooi in elkaar weten uh, te maken? Nou ja, dat was wel een ding, hoor. <laughs> Beer en ik hebben echt rond een whiteboard gezeten voor drie uur... om te kijken wat er kan, wat er niet kan. Want wij zitten zelf ook bij de techniek. Dus daar moet je ook rekening mee houden... dat je niet mensen van de techniek indeelt in een stuk... als we daar moeten zitten... Dus uh, planningsgewijs ja. was het wel even een, een, een, een ding. We hebben het eigenlijk niet ingedeeld op wat past mooi naar elkaar. Omdat iedereen speelt in elkaar stuk. Dus het was eigenlijk indelen op wie zit er wanneer bij de techniek. Ja. Zonder dat je te veel overloop hebt. En hoe kunnen mensen zich nog omkleden. En de ja. tijd daartussen. Dus het was echt een gedoe. Maar het is... Een onwijs mooi programma geworden. Ja, ja, want wat het is, omdat alles zo verschillend is... Uh, maakt het ook eigenlijk niet uit in welke volgorde het komt. Omdat nee. weet je, alles is zo anders. Het een is heel abstract en het ander heel gewoon letterlijk op de woorden. Ja. Dus, uh, dus ja. Nou, helemaal goed. Ben je nog wat vergeten? Uh, nee, ja, gewoon nee. Het theater de krocht loopt lekker langs. Vanavond ja. of morgenavond Starten ze om 8 uur en zeven euro nou, ja. helemaal goed. En vooral een drankje lekker doen. Ja, na doe al dat. Al zeker doe pauze. Dat. Heel erg bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, geniet er ook vooral van. Hè? Dankjewel. Het komt helemaal goed. Nou, wij gaan zometeen uh, praten met Roy en zijn vrouw. En dat gaat over de Alp Duces. Want zij hebben hem gelopen. En ook een heel mooi evenement daarvoor georganiseerd. Dus uh, blijf lekker luisteren hier bij Zandvoort Lunch.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 Ja, yeah, ja, no. Ik Iglesias. Bij Lando hier op ZFM Zandvoort. Zandvoort lunch. En uh, we hebben een drugsschema, wat ik al zei in het begin van de uitzending. En we gaan uh, praten met uh, Roy, met zijn vrouw. Een vrouw is natuurlijk ook een naam. <laughs> Hoe heet je? Chantal. Chantal, welkom hier in de show ook. En uh, Roy ook natuurlijk. Ja, jullie uh, zijn de afgelopen tijd best wel druk bezig geweest met het mooie doel: Alblue 6. Ja, dat klopt. Wij. Uh... We zijn uh, vorig jaar uh, door een aantal collega's uh, gevraagd of wij mee wilden. Uh, in eerste instantie had ik zoiets van, ja, wat moet ik daar die berg op? Uh, daar heb ik helemaal geen zin in. En uh, toen had ik als tegenprestatie van, nou, ja, weet je, dan lopen wij mee de Alptus 6 op. Als jullie het jaar erop met ons de Nijmegen-Juwdaag gaan lopen. Ja. In de hoop dat ze nee zouden zeggen. <laughs> maar helaas zeiden ze ja. Uh, dat was op dat moment mijn gedachte. En in, achteraf ben ik heel blij dat ze ja hebben gezegd. Ja, want uh, met, met, even bij het begin te beginnen. Uh, voordat, voordat jullie uh, natuurlijk uh, die berg op zijn gelopen afgelopen weken... Afgelopen ja. uh, hebben jullie ook nog een, een, een mooi evenement georganiseerd rondom? Ja, klopt. Uh, we, hebben, we zijn uiteindelijk met uh, twee teams van in totaal twintig lopers uh, de berg op gegaan. En uh, wij hebben samen met die teams een aantal evenementen georganiseerd. Waaronder uh, een evenement van onszelf... ...op het oude Veronica Zenschip in Amsterdam. Ja. En uh, daar hadden we een, uh, een avond met een rockkofferband... ...Nederlandse zangers en uh, de oude Party Animals uh, als uh, afsluiter. En uh, ja, uh, het, had, het had veel beter gekund qua opkomst... ...maar het was een rete gezellige avond... ...en een mooie voorbereiding uh, voor uh, de tocht die we gingen maken. Ja, want de tocht is het natuurlijk eigenlijk voor het goede doel. Hebben jullie zelf um, wat geld opgehaald bijvoorbeeld? Ja. We hebben met het, uh, met het hele team hebben we acties bedacht om geld op te halen. Uh, Chantal is heel creatief, dus die heeft uh, bandjes van, uh, van paracords gemaakt en spiegels. En die hebben we verkocht en uh, we hebben dan evenementen georganiseerd. Uh, ja, en natuurlijk gewoon je vrienden stalken via Facebook en WhatsApp om uh, te doneren. En hebben jullie een mooi bedrag opgehaald? Nou ja, het, uh, kijk, uh, het, het bedrag wat je als individueel persoon ophaalt is niet zo heel belangrijk. Nee, maar het uh, totaalbedrag wat. Het, het totaalbedrag wat uh, de, de organisatie heeft opgehaald op de dag zelf was, stond op 11,8 miljoen. Dat is een mooi bedrag, hè? Ja, En, en... Uh, ja, we zijn ook bij, bij alle avonden geweest uh, op de berg. En ook de, de bestedingsavond. En 100% gaat gegarandeerd naar, naar onderzoek en stimulatie van onderzoek. Uh, om kanker te voorkomen, te genezen... en uh, mensen die lijden aan kanker... om hun leven nog een beetje draaglijk te houden. Het is toch wel fijn dat deze stichting... Uh, weer een gezond bestaan heeft. Hè? Want er waren eerst uh, wat andere berichten. Maar het is een uh, heel mooi, een mooi doel geworden... waar iedereen uh, een steentje bijdraagt in Nederland. Ja, klopt. Uh, ja, ze hebben natuurlijk wat uh, negatief in het nieuws bestaan... een aantal jaar geleden. Uh, ze hebben schoonschip gemaakt... En, uh, ja, alle, alle uitgaven zijn ook gewoon gespecificeerd op, uh, op internet te vinden. En uh, toevallig spraken wij op de Bergenvrouw die haar moeder kreeg slokdarmkanker. In het ziekenhuis kwam ze in contact met de behandelend arts. En die had net uh, 3,5 ton uh, gedoneerd gekregen vanuit Alpduzes uh, voor uh, het verbeteren van zijn onderzoek. En haar moeder heeft ook deelgenomen aan het onderzoek. En ja, dan is die cirkel ineens rond. Ja, en dan krijg je kippenvel op je rug, hè? Ja, nou, dat, had ik, uh, dat heb ik de hele week gehad. Het, ja. uh, het is een emotionele achtbaan geweest. En, uh, nou dat je dit vertelt, staat de kippenvel op mijn arm. Want het is een heel mooi verhaal. Ja, ja nou ja, het is sowieso... Uh, uh, het, uh, ik had echt, uh, toen ik erheen ging, het idee van... Nou ja, je gaat donderdag die berg oplopen en dat zal uh, fysiek heel zwaar worden. En uh, daarna zien we wel verder... Uh, maar op de openingsavond, op zondag, uh, toen begon de mentale klap. En die is uh, vrijdag toen we vertrokken, is die pas, is die pas opgehouden. Ja. En uh, ja, het is een, echt een emotionele achtbaan geweest. Chantal, hoe was het voor jou? Uh, ja, heel emotioneel. Want uh, acht jaar geleden ben ik zelf mijn moeder verloren aan longkanker. En je komt op de berg, kom je ook in contact met mensen die je gewoon absoluut niet kent. Die dan uh, zien dat je best wel emotioneel bent. En die dan ook hun verhaal gaan vertellen. Ja, dat, daardoor krijg je toch een band met die mensen. En het is zo ja, zo, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor eigenlijk. Nee, want het is wel ook een voorbereiding toch? Want je hebt wel, ook neem ik aan, even de wandeling... Uh... De afgelopen tijd een beetje getraind, of niet? Nee, ik heb Gewoon. dus helemaal niet getraind. Gewoon uit het niets, boom. Gewoon uit het niets, boom, die berg op. Compliment hoor. Ja. ja. We hadden als doel om uh, het kopje van Bloemendaal... Uh, minimaal tien keer op te lopen, maar dat hebben we niet gedaan. En uh, ja, de Alp de 6 de heeft twee motto's. Uh, de een is a life-changing experience. Nou, die, uh, dat hebben we ervaren. En de andere is opgeven is geen optie en, uh, ja, dat heeft je al maar een keer of tien ingevreven onderweg naar boven. Ja. We gaan zo meteen verder natuurlijk over praten hoe het daar was. Op het moment dat jullie daar waren, hebben we het natuurlijk net ook over gehad. Maar ik wil ook zo meteen van jullie weten of jullie het nog een keer gaan doen. Helemaal goed. Friends to you, don't waste your time ZFM Zandvoort. Happy. Kijk, de oorzaak waarvoor deze wandeling wordt georganiseerd is natuurlijk uh, niet zo uh, om van happy te worden. Maar waar je wel happy van wordt is het mooie bedrag die deze mooie wandelaars hebben opgehaald voor onderzoek naar kanker. En uh, Roy en Chantal hebben dat uh, zeker gedaan met al hun grote inzet. Met die uh, mooie evenementen, maar ook de wandeling op de berg. En voordat jij, uh, Roy, uh, dit uh, zo aannam, zei je... Ja, ik doe het één keer en daarna niet meer. En dan sta je toch op die berg en dan bedenk je toch wat anders. Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, tot, uh, met, uh, je, begint, uh, je hebt 21 bochten. Je begint onderaan uh, de berg met tellen. Uh, de eerste drie bochten die we gehad hebben dus tot en met bocht 17 uh, als je me toen had gevraagd gaan we nog een keer had ik je waarschijnlijk van de berg afgegooid uh, naarmate we hoger op de berg kwamen en je in het dal inkijkt en ziet wat je al achter je hebt liggen uh, werd het alleen maar uh, een fijner gevoel en uh, toen we de finish overkwamen, kwamen we eigenlijk uh, had ik, was ik voornemens om nog een keer naar beneden te gaan en opnieuw te starten en een tweede keer naar boven te lopen uh, ik heb dat uh, niet gedaan om, ja, we, omdat we ongetraind zijn gegaan en de eerste keer ging, ging goed maar ja, wie weet hoe de tweede keer afloopt en ja. uh, we niet uh, met pannen op de berg wilden eindigen uh, we hebben een aantal fietsers uh, stuk zien gaan, we hebben een aantal wandelaars stuk zien gaan en ja, dat wilden we voorkomen want jullie hebben gewandeld hè we hebben gewandeld en hoe, uh, hoe lang was die wandeling? Uh, ja, we wij hebben, wij hebben op, echt op ons gemakje gewandeld we hebben uh, elke Twee bochten, even een, even een pauze genomen wat uitzicht genoten. Uh, ja, de berg op je in laten werken, het evenement op je, over je heen laten komen. Dus wij hebben uiteindelijk in een kleine vijf en een half uur zijn wij naar boven gelopen. Dat, heb, dat is mooi. Ja, en een aantal van onze teamgenoten die gewoon lekker door hebben gelopen, uh, die waren in uh, tussen de drie en drie en een half uur boven. Ja, want, um, want uh, hoe lang zijn jullie daar geweest? Want waar, waar ligt de ik, ik ben even aan leek erin hoor, maar waar ligt de berg? De berg is Halfdes. Uh, ja? uh, de bekende berg van onder andere Tour de France. Dat ligt uh, ongeveer uh, 1100 kilometer vanaf Utrecht gezien, dus midden in de Franse Alpen. Uh, wij, zijn daar vorig, uh, wij zijn daar zaterdag uh, heen vertrokken, dus we kwamen zondagochtend aan. En afgelopen donderdag 6 juni hebben wij uh, ja, de tocht gelopen. En ja, de hele week is, zit vol met evenementen en activiteiten. En uh, ja, je bent, je, je bent gewoon volop bezig de hele week. Ja, want het is ook buiten dat emotionele lading heeft ook een groot feest, hè? Ja, ja we, hebben, we hebben alle emoties uh, hebben de refugie gepasseerd. We hebben gelachen, we hebben, we hebben gehuild, uh, we, hebben ge, we hebben gevloekt, we hebben... Geknuffeld uh, en alles wat er tussenin zit. Het is uh, ja, echt een achtbaan van emoties geweest. En uh, ja, wat ik zei, dat begon al op zondagavond. Dat uh, met de openingsceremonie. Uh, een nummer wat je al honderd keer gehoord hebt. Wat dan daar live gespeeld wordt. En wat in één keer een hele andere impact hebt. Want uh, welk nummer is het? Dat was uh, Dichter bij de Hemel van Maarten Peters. En toen die. Uh, ja, die was halverwege het nummer. En toen uh, brak de waterval open. En die is pas. Uh, ja, ik denk op zaterdag toen we weer terug waren in Nederland is hij weer gesloten. Ja. En, uh, maar ja, dat hoort erbij. een stukje verwerken, het stukje uh, afsluiten van uh, dingen in je leven. Uh, ja, we, wat ik zeg, we hebben er uh, een, uh, een volle week, denk ik, uh, allebei ten volste van genoten. En, uh, of het nou was in het zwembad met, uh, met al je teamgenoten. Uh, of op de berg uh, tijdens het wandelen waar we eigenlijk... Uh, Ondanks dat we met 5000 man die berg bedwongen hebben. Op sommige momenten echt, echt lekker met z'n tweeën waren en afgesloten van de rest. Uh, ja, was het gewoon een, een, een mega prachtige ervaring. En om op jouw vraag antwoord te geven. Uh, donderdag wilde ik de tweede keer naar boven. Uh, hebben we niet gedaan. Donderdagavond voelde ik me alsof ik uh, alleen maar een wandelingetje naar de supermarkt had gemaakt. En vrijdagochtend werden we wakker en toen had ik een aantal appjes van, uh, van vrienden die uh, ons de hele week gevolgd hadden met onze vlogjes. Uh, die aangaven besmet te zijn en meer informatie wilden hebben omdat ze volgend jaar wilden gaan lopen. Ja, toen was van het een op het andere moment was de knop om en hebben we ook gezegd van we gaan volgend jaar nog een keer. En dan gaan we niet met z'n tweeën, dan uh, nemen we ons hele gezin mee. Uh, de jongste die heeft dan net zijn eindexamens gehad, dus die kan mooi na zijn eindexamens mee de berg op. Zo. Ja. En, en om anderen te stimuleren. Wat zou je die mensen willen zeggen die nu twijfelen: van ik wil dat ook? Uh, je moet. Uh, ja, het, het, het, ik, het zwaarste vond ik eigenlijk het, het inzamelen van het geld. Uh, je zet jezelf een streefbedrag neer. En uh, ik was heel teleurgesteld dat ik dat streefbedrag niet gehaald had. En nee. uh, ja, dat daar hebben we het ook over gehad met heel veel mensen. Die zeggen ook van, dan moet je helemaal niet druk om maken. Nee. Elke euro die binnenkomt, is er één is er die er anders niet was geweest. En dat was wel een, uh, ja, een motivatie om uh, achteraf toch het te kunnen laten rusten. En denken van, ja, we hebben toch een, een goed ding gedaan. Ja. En uh, ja, hoe, wat, om te stimuleren, ja, weet je. Uh, onderschat het niet. Het is echt een, uh, een hele mooie ervaring. En uh, je laat echt een stukje van jezelf daarachter en je, je leven verandert ook echt. En dat hebben wij ook uh, aan ja, lijf ondervonden op de berg. Respect, uh, Bianca, en, uh, Chantal. Uh, Chantal. Uh, Bianca en Roy. Chantal. Chantal? Bianca en Roy. Er komt een beetje. Ik had het Ik ga dit, dit is even een grappig verhaal. Ik had net een interview met een, uh, met een Bianca. Okay. En daar. En ik kijk op mijn lijstje en achter staat Bianca. Ja. Nee. Dus ik moet uh, beter opletten, hè? <laughs> Sorry. Ja. In ieder geval was Chantal, uh, respect. En um, ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Ja, ja dat gaan we zeker doen. Uh, oktober uh, start de inschrijving weer uh, voor de 2020-editie. En dat wordt dan ook de vijftiende editie van de Alpu 6. En ja, wij gaan er sowieso bij zijn. En uh, een van de andere zandforters, uh, Jeroen van der Meij... die uh, is op de fiets naar boven gegaan. En die heeft echt besloten, nooit meer. Die is uh, tot het gaatje gegaan en uh, daaroverheen En die, uh, ja, die vond het niet leuk om het nog een keer te gaan doen. Oké. Okay. Dus, uh, ik, uh, ik heb toch besloten om een nummer te gaan draaien. Oh jee, dan uh, ga ik wel de, de koptelefoon afzetten. Dat zou ik doen en ik zou het geluid uitzetten. Zo. Zo. In ieder geval dames en heren, ik uh, wil uh, jullie heel erg bedanken voor jullie tijd... En uh, Roy, en uh, nu moet ik het goed zeggen. <laughs> <laughs> maar in ieder geval heel erg bedankt voor jullie tijd. En uh, ik, uh, ik hoop jullie snel weer terug te zien. Dat vond goed. Dankjewel in ieder geval. Ik uh, ga in ieder geval uh, het liedje van uh, Maarten Peters uh, draaien. Want uh, ja, die hoort er toch dan wel een klein beetje bij. En daar staan ook zes beelden bij te zien. En die ga ik zo meteen even plaatsen op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch.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 Branden, daar is de to.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 Oh, Hier op uw Radio, wat een lekker nummer. Love. Ik ben blij met zijn comeback. Wat een drukke uitzending is dit, zeg. Maar wel een hele gezellige en mooie onderwerpen natuurlijk. Uh, we hadden natuurlijk eerst net Beer met Lea over het Nova College. En zij geven hun, eindejaars, uh, ja, zijn, uh, hun, uh, hun grote toneelstukken uh, waar zeven stukken in één zijn in Theater de Krocht. En waar iedereen nog van harte welkom is, 7.50 een kaartje. En vanavond gewoon te kopen bij het Theater de Krocht. Dus als u dat wil, dat eindejaarsproject uh, van het uh, hoofdcollege artiest en um, theater. Dat uh, kan u ja, in ieder geval een kaartje kopen bij Theater de Krocht. Vanaf uh, half acht kan dat voor 7.50. En natuurlijk uh, Roy en uh, zijn vrouw over de Alp En uh, ja, geweldig mooi. En uh, wel een moeilijk onderwerp. Ik ben ervan onder indruk. En Roy heeft me net meegevraagd voor volgend jaar. Dus uh, ja, ik ga er eens over, over nadenken hoor. <laughs> nou ja, het is uh, tijd in ieder geval uh, voor uh, op het uh, volgende uur. En uh, dat uh, doen we met Singasong van Earth, Wind Fire. En dat, ik weet dat Dolly dat dat leuk vindt. En ik weet dat ze misschien wel in de auto aan het luisteren. Dus deze draai ik gewoon lekker voor haar. In ieder geval zingersong hier op ZFM Zandvoort. We gaan op naar het tweede uur. En dat uh, doen we natuurlijk uh, met uh, Susan Jansen niet. Want die is jarig vandaag. Hippie Pura, gefeliciteerd Susan. Maar we bellen met Brigitte van Eijk. Uh, in ieder geval over de vrienden van Zandvoort Live. Het laatste nieuws. En ook echt het allerlaatste nieuws. Want het is aankomende zaterdag al. Vanaf twee uur. En we gaan ook nog even bellen. Met uh, Hilly Jansen over het museum. Want tijdens de 24 uur van Zandvoort organiseert het museum heel veel. En daar gaan we met haar over bellen. Blijf lekker luisteren naar deze Zandvoort Lunch van donderdag 13 juni.